Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland worden wegen en opritten van snelwegen geblokkeerd door boeren... Dat doen ze ook bij de grensovergang in Ter Apel in Groningen. De acties duren nog de hele week. De boeren willen hun belastingvoordeel op diesel niet kwijtraken... vertelt deze verslaggever van RTW Oost. Ja, dat is toch wel waarom boeren zeggen van... ja, wij willen niet gebruikt worden om een gat in de begroting... van de, over, van de Duitse regering uh, te dichten. En ik heb al gezien dat er al honderden, misschien al wel duizenden trekkers... richting Berlijn aan het oprukken zijn. Maar goed, ze gaan niet alleen in Berlijn protesteren... ook in de grensgebieden. En ja, er kan echt nog wel wat verkeerschaos komen. Oh. Ook Nederlandse boeren in de grensstreek haken aan bij de acties. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben nu moeite om Duitsland in te komen. Een nooddam op de Maas bij Maastricht is als het goed is vanmiddag klaar, zegt Rijkswaterstaat. Het oplappen is hard nodig nadat vorige week een stuk dam doorbrak door het hoge water. De afgelopen dagen zijn er met helikopters grote zakken met zware keien gestort om de boel te stutten. En in een tuin in de Amerikaanse staat Portland is een vliegtuigonderdeel gevonden. Het gaat om het stuk romp dat afgelopen weekend... tijdens een vlucht van een Alaska Airlines toestel vloog. Daardoor zat er ineens een groot gat in het vliegtuig. Moest er een noodlanding gemaakt worden. Het paneel is zo groot als een koelkast, maar was een tijd lang spoorloos. Nu is het dus gevonden door een leraar. En een zwarte dag voor scholieren. Ze mogen hun telefoon niet meer gebruiken in de klas... Op veel scholen waren er al wel regels... maar onder, demissionair onderwijsminister Dijkgraaf vond het beter om één lijn te trekken. Goeie zaak vindt deze docent Engels. Ik merk wel dat de leerlingen die snappen het ook echt zelf heel goed snappen. Uh, die herkennen het ook dat het gewoon storend is en afleidend is. En uh, nou ja, Zoals ik geef les in examenklasse. examenklassen en die zijn, er ook gewoon, uh, die zijn er ook wel klaar mee, denk ik. Ja. Leerlingen moeten hun telefoon in een kluisje leggen. In de pauzes mogen ze hem wel gebruiken. En het weer nog, een koud dagje vandaag. Eerst nog wat wolken, later breekt op veel plekken de zon door. Temperaturen blijven rond het vriespunt, maar trek je warme jas maar aan... want door de wind voelt het nog een stuk frisser. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen weer doorrijden. Op de N207, daar sta je nog wel ruim een half uur in de file van Alphen Rijn naar Hillegom... voor de Leimuiderbrug. komt door een technische storing. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen heb je vijf minuten tijdverlies voor knooppunt Holendrecht door een pechgeval...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 If that's what it takes me, baby To show how much you mean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 Um, Vast allemaal uit Zandvoort, denk en ik. Allemaal, ja, en uh, Leon uh, zei net nog van... laat alle mensen in Zandvoort maar twee keer op rooi stemmen. Dan komen we er wel. Ja, nou, het zou, ik, ik, ik, uh, ik maak me geen illusies uh, nee. over, ja. over het winnen van die stemmen. Het is natuurlijk altijd zo dat... Um,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 Nou, dat, dat is nog heel erg pril natuurlijk, want uh, onze, de stichting in Haarlem die wordt uh, deze maand opgericht okay. uh, en het is een hele groot, grote stad. Uh, in Haarlem heb je iets van 28 regenboogpartners met de gemeente en ja, dat is, uh, wel. En is wel een heel andere vorm en dimensie natuurlijk dan in Zandvoort waar we gewoon nog bij spreken met een kop koffie aan de tafel bij de wethouder kunnen gaan zitten om, ja. om dingen te bespreken.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 En het aantal gewelddelicten uh, is niet heel, heel veel hoger. Dus het is ook niet zo dat, je te, dat het per definitie onveilig is. Maar je ervaart en je voelt het onveiliger. Als ik wel eens uh, met iemand hand in hand uh, zou willen lopen, uh, dan denk je eerst niet over na. Maar als je zes keer in de krant gelezen hebt over iets wat er gebeurd is, dan ga je er natuurlijk wel over nadenken. En dan ga je op dat moment al... Uh,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 City. But the flames couldn't go much higher We find God and religions to, to paint us with salvation But no one No nobody can give you the power the the And down the walls of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, smooth factors of life, search now to define. I who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.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 Want je hebt er nu uh, een WK, maar je hebt ook wat je zei: andere wedstrijden en trainingen gedaan. Over, uh, je bent naar Portugal geweest en uh, nou, ik weet niet waar je allemaal geweest bent, maar best wel al veel. Um, je komt steeds dezelfde mensen natuurlijk tegen, denk ik. Waar je tegen ja. moet. Zijn, worden dat ook vrienden van je? Bouw je daar uh, ook ja, iets mee op? Ja. ja, je komt ze zo vaak tegen dat je gewoon. Ja, het wordt wel gedwongen om met ze om te gaan. En dan, ja, dan ontstaan er inderdaad vriendschappen. En nu bijvoorbeeld ook, wij hadden gewoon alleen naar nou, Fred of Ventira gebot. Zonder andere mensen erbij. Ja. Alleen we zitten hier nu zeg maar bijna met, met heel uh, met bijna iedereen uit Surf Top Sport. Die zit hier ook. Nou. En ook van het team België en zo, die zitten er ook allemaal. Hoe leuk. Ja, maar het ja. is ook leuk voor jou. Ik bedoel ja.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 Uh, we zijn nu aan het zoeken naar een nieuwe school. Want ik, zat, ik zit nu op het Haagveld. Ja. Yeah. En dat is wel echt een school. En ik kijk meer gewoon naar schoolprestatie en niet naar sportprestatie. Ja. Uh, Want je hebt speciale scholen voor topsporters natuurlijk. Ja, precies. Uh, ja. Maar ik ga nu waarschijnlijk naar de Mendel. Ja. En uh, dat is... Ja, die kijkt dan echt meer naar het sport en dan... Ja,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 Uh, vroeger was er wel een nieuwjaarssurf. maar volgens mij na corona um, is dat momentje. Ja, is dat niet echt meer teruggekomen volgens mij. Dat is wel jammer, want ik heb er helaas nooit aan het denken te doen. Want. Ja, daarvoor surf ik nog niet echt. Ja. Het niveau, ja. Wat je nu hebt. Nou, wie weet, kan dat weer nieuw leven krijgen. Ja, ik het. ja. dus met oud en nieuw moeten we weer over een nieuwjaars surfwedstrijd.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 Bushy, bushy, blonde hair, Serving USA. You'll catch him serving at Nell, Inside, Outside, you USA, enter a county in line. Inside, line.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 Because I used to be young. Nou, we gaan eerst even met Christel. Goedemorgen. Buenos dias, Goedemorgen. Christel. Goedemorgen. Nou, <laughs> wat leuk om je even te spreken vanuit Spanje. We hadden net al Julia Heymans die uh, vanuit uh, Fuerteventura te horen was.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 En, um, maar dus het überhaupt is wel leuk natuurlijk, he? af... de hele Instagram-ontwikkeling uh, is natuurlijk in die 4,5 jaar tijd ook enorm veranderd. Ja, dat klopt ook. De Instagram is echt uh, anders geworden. Toen ik daarmee begon, waren heel veel uh, ondernemers zaten daar nog helemaal niet op en uh, lieten eigenlijk niet goed zien waar, waar ze mee bezig waren.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 Uh, Zandvoort en niet te commercieel. Ja, de unieke dingen die er te zien zijn in kan Zandvoort, te beleven Zandvoort zijn. Ja. Ja. Ja. Maar, en, maar, uh, maar ook, ook mensen van buiten, dat onder de aandacht te brengen. Maar dat is natuurlijk juist. ook wel de kunst. Hè. Je kunt een heel mooie foto's van Zandvoort maken die wij in Zandvoort allemaal ah, leuk ja. vinden. Maar de bedoeling is ook wel dat andere mensen dan ook ontdekken hoe ja. mooi en uh, ja. veelzijdig uh, uh, Zandvoort kan ja, zijn. Zeker weten. We hebben ook een kanaal dat heet Amsterdam Today. Dus ja. we hebben een mooie verbinding van Amsterdam naar Zandvoort met Haarlem als tussenstop. Uh,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 Ging goed, gelukkig. En, ja. Dan gaan we Hans Botman bedanken voor uh, de redactie, Jan McKoper voor de techniek en de muziek. En die gaat volgens mij afsluiten met de Trigger Finger, I Follow Rivers. Why not always Be the ocean Where I'm unravel Be my only Be the water Where I'm waiting You're yeah, my river running high Run deep I, I follow I follow you deep sea baby I follow you I, I follow I follow you dark room honey I follow you he's a mess I'm the runner Rap, oh. I'm the doctor waiting for you You my river running high Run deep, run wild oh, I follow, I follow you deep sea baby Sunshine, shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything'll be alright. Cover me in sunshine from my day